2 uur. Wouter met het RS-journaal. De boeren van Farmers Defence Force hebben minister Schouten van Landbouw een ultimatum gesteld. Ze willen dat haar veevoerplan uiterlijk volgende week dinsdag van tafel is. Tot die tijd zijn er geen acties die overlast veroorzaken. Zoals het blokkeren van wegen of distributiecentra, belooft Farmers Defence Force. Minister Schouten wil boeren tijdelijk verplichten om hun koeien voer met minder eiwit te geven... om zo de uitstoot van stikstof terug te brengen. Volgens veel boeren kunnen hun koeien ziek worden als er minder eiwit in het voer zit. Het Openbaar Ministerie ziet een verband tussen motoclub Callowago en de martelcontainers die onlangs zijn gevonden. Callowago kopstuk Delano R. was volgens justitie betrokken... bij voorbereidingen om een Utrechtse sportschoolhouder te liquideren... Deze sportschoolhouder, die ook vastzit, wordt in verband gebracht met de martelcontainers bij Bouwse Plantage. In die containers zouden criminelen mensen willen vasthouden en onder druk zetten. Verdachten van Calo verdienen volgens justitie geld met het uitvoeren van moordopdrachten. De leider van de bennen van Venlo, Frenkie P., is overgeplaatst naar een andere gevangenis. Hij zou in de gevangenis in Sittard expres meerdere mensen in het gezicht hebben gehoest... ...heeft een levenslange celstraf voor onder andere zeven moorden. Hij zit nu in de gevangenis in Alphen aan de Rijn. Uiteindelijk is het de bedoeling dat hij zijn straf ergens anders uitzit, mogelijk in Vught. Na Facebook en Amazon investeert nu ook Google miljarden in India. Google-topman Pichai kondigde een investering van 10 miljard dollar aan. Het geld is bestemd voor betere informatieuitwisseling in meer talen, zoals Hindi... India is een groeimarkt voor techbedrijven. Het aantal internetgebruikers, nu ruim 700 miljoen, groeit er snel. Het weer veel zon, 20 tot 24 graden. Vanavond meer bewolking. Morgen al meer regen en ongeveer 18 graden. Dit was het NWS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. In Noord-Holland is er vertraging op de A7. De afsluitdijk richting Friesland. Tussen Den Oever en breesland zo'n 20 minuten... Deels door een auto met pech, maar ook door de werkzaamheden. Op de A9 ook maar Amstelveen. Bij Amstelveen 5 minuten vertraging, dat komt een auto met pech. De linkerijshok is zicht. Op de A10 de ring Amsterdam, richting knopend Tussen af het Volendam en Zeeburg, 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Deze zomer toch de grens over? Alles voor een goede vakantievoorbereiding en de leukste vakanties... vind je op anwb.nl slash vakantievraag. Steeds meer mensen herkennen de signalen van een beroerte. Scheve mond, verwarde spraak, lamme arm. Toch? Mond, spraak, arm, -alarm. En jij? Herken je een van de signalen? Bel direct 112. <lacht>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 we Bij CFM Stil, bij Herman Brood. Vandaag op de dag af, 19 jaar geleden, dat hij van het Hilton Hotel in Amsterdam afsprong. En vandaar dat we openen met een plaatje van hem. Die hoorde Herman Brood in Saturday Nights. Ja, het hele weekend staan we daarbij stil, Albert-Jan. Oké. Okay. Uh, goed, ja, Rob, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Goedemiddag, luister. Even een croissantje wegwerken. Ja, weg, weg, weg, weg, weg, weg. Goedemiddag, luisteraars en kijkers. U ziet me niet, maar ik ben er wel. Ja. En uh, we gaan weer drie uur uh, uh, live radio maken. Het moet ook wel, want buiten schijnt heerlijk de zon. Hè? Ja, het is 17 graden, dus uh, we mogen zeker niet klaar. Prachtig weer voor een feestje, zou ik haast zeggen. Want Wil, wie kent Wil niet? Wil wordt vandaag 80. Zo, wat een leeftijd. En uh, uh, haar broertje heeft al uh, een, een plaatje aangevraagd. Dus die, na, na de intro uh, zullen wij dat uh, verzoeknummer gaan draaien. Maar Wil, uh, ook namens uh, Rob en ondergetekende... van harte gefeliciteerd met je tachtigste verjaardag. Je hebt prachtig weer bij. Vanmiddag nog een feestje op het strand. En dan gaan we zingen. En dan, uh, dan, dan gaat er gezongen worden. <lacht> <lacht> Uiteraard. Dus Wil, na de introductie... krijg je zometeen uh, het, het verzoeknummer van je broertje. We mochten kiezen tussen... tussen uh, uh, Piet Veerman. Piet, Piet Veerman of Frans Bauer. Dus, welk is het geworden? Wij hebben uh, beraadslaagd en we zijn op de vol dat nu komen, zometeen komende nummer, uh, daar zijn we op uitgekomen. Nogmaals, van harte gefeliciteerd en maak er een fijne en leuke dag van. Samen met je broertje uh, Gerard en vrienden. Goed, dat uh, even voor, uh, vooropgesteld. Uh, wat gaan we nog meer doen uh, vandaag? Natuurlijk blijft het zulk mooi weer, wordt het nog mooier. U hoort het allemaal rond de klok van half drie tijdens het weerbericht. Het dier van de week, we hadden Rex enige tijd. We hebben twee of drie keer aandacht aan. Besteed. Ja. Maar uh, Rex uh, is ook verhuisd. Die hey, heeft nu ook een thuis. Dat zijn goede berichten. Dus ik keek vanmorgen op uh, de website van het dierenthuis. Kennen we land. En uh, er zaten geen honden in het asiel. Er was geen hond te bekennen. Want dat is een goed teken. En uh, dan, uh, Deze week hebben we een poes in de aanbieding. En die luistert naar de naam Dommel. Dat om half vijf tijdens het dier van de week gedicht van de week wordt weer een puzzelstukje, Harms. Want ik heb er een paar voor je meegenomen. Nou, we gaan weer kijken. Frans, Nederlands, uh, Duits. Uh, je hebt keuze. Frans-Duits Frans ook. Frans-Duits, Frans-Duits Frans heb je ook nog. Goed, uh, liefhebbers, kwart, uh, kwart voor vijf is dan zover het gedicht van de week. Uiteraard hebben we Zandvoorts nieuws in het kort. In het tweede deel van het eerste uur uh, hebben we uh, een interview... wat onze collega Jaap Koper uh, vorige week uh, had met Bas Lemmens. Uiteraard naar aanleiding van uh, het volledige uitgebrande Beach Club team. Uh, en de eigenaar Bas Lemmens uh, is daarbij ja Jaap Koper uh, verder op ingegaan over de nasleep en wat de toekomstplannen zijn. We hebben omwille van de tijd het uh, interview in twee ge uh, gedeeld. Dus dat allemaal in het tweede gedeelte van het eerste uur. Uh, uiteraard pit report. Ja, we, we hopen dat om drie uur de kwalificatie uh, verreden gaat worden voor de, voor de tweede race uh, van de Formule 1. Maar uh, tot op heden uh, wordt er, uh, werd er de vrije training al uh, afgeblazen om, uh, vanwege het uh, slechte weer. En wellicht dat ook de kwalificatie vanmiddag om drie uur... geen doorgang kan gaan vinden. Wij houden u op de hoogte. Goed, dat uh, tijdens Pit Report om kwart over vier. Ik zou zeggen, genoeg reden uh, om de komende drie uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender, ZFM Zandvoort. En Wil, nogmaals... Ja, daar harte, komt hij aan. Nogmaals van harte gefeliciteerd met je tachtigste verjaardag. En uh, ook namens je broertje Gerard. En hier komt hij Frans Bauer. En kijk maar even omhoog. Het feest uh, gaat beginnen, de, uh, gefeliciteerd wil, 80 jaar, wat een mooie leeftijd. En we gaan hem voor je draaien, Frans Bauer, de live versie, ditmaal. Hier is al sterren aan de hemel staan. Jij bent onvervangbaar, mijn grootste geluk. Jij bent mij zo dierbaar, mijn grootste geluk. Nee, ik kan jou Miss Gefeliciteerd, 80 jaar. En Frans Bauer, we hem speciaal voor jou. Maar we deden even lekker mee in de studio van uh, CFM. En je kan meekijken, zfm-live.nl, Even die handjes uh, omhoog, uh, Albert Jan. En gingen we gingen er even niet een keer op uh, deze plaats. Ja. Voor, wil. voor wil, geweldig, heerlijke muziek zo op de zaterdagmiddag. Zo Zat een hele goede middag. zonnig zonnigvragen hier in Zandvoort en daar genieten we natuurlijk met z'n allen van. En ook met de muziek op de Zandvoorts radio. radio, de California Dreaming, de mama's en de papa's. Het is inmiddels 17 over 2, tijd voor het nieuws in het kort. Er is weer het een en ander gebeurd. Een sloopbedrijf is afgelopen donderdag begonnen met de ontmanteling van de restanten van het strandpaviljoen Beach Club 10. Het gebouw dat vorige week door een felle brand volledig verwoest werd. Nu de verzekering eh, de noodzakelijke inspecties heeft afgerond, kan het gebouw worden eh, verwijderd. Het bijgebouw van Beach Club 10, dat door de brand bespaard is gebleven, wordt momenteel ingericht als tijdelijk hoofdgebouw. Eigenaren Bas Lemmens en Bodine Starink hopen na het weekend al open te kunnen. Ander goed nieuws is dat op de hoofdlocatie een tijdelijk paviljoen kan worden opgebouwd dat door collega's strandtenthouder Correndon beschikbaar is gesteld. De nieuwkomer die bij strandafgang 8 een volledig nieuw paviljoen heeft laten bouwen, had de tent van de vorige eigenaar nog in opslag liggen. Voor volgend seizoen zal een volledig nieuw paviljoen moeten worden ontworpen. De actie van uh, vaste gasten Mario Elbers en Andrea uh, Ronska om geld te doneren aan een getroffen strandeigenaar heeft inmiddels de 16.000 euro uh, voorbij gestreefd. Nogmaals, tussen half drie en drie uur een uitgebreid interview... wat onze collega Jaap Koper had met Bas Lemmens. Dinsdagmiddag, afgelopen dinsdagmiddag, even na half vijf... werden de hulpdiensten opgeroepen voor een ongeval met Letsel op circuit Zandvoort. Er is meteen groot opgeschaald en vele hulpdiensten van politie... brandweer en ambulances snelden ter plaatse. Ook de traumahelikopter werd opgeroepen. Volgens een woordvoerder van de brandweer is een sportwagen in brand gevlogen... na een eenzijdig ongeval. Het circuit werd direct afgesloten voor bezoekers en de aanwezigen dienen het circuit te verlaten. Dit om zo meer ruimte te maken voor de hulpverleners. De inzittende van de sportwagen is bij de crash gewond geraakt... en werd na het blussen van de brand door de eigen hulpdiensten van het circuit uit het voertuig gehaald. Daarna ontfermde ook de ambulancepersoneel zich over de gewonde bestuurder. Het slachtoffer is naderhand natuurlijk met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. Afgelopen maandagavond, 6 juli, is in het Holland Casino Zandvoort, wat nu ook weer open is... op de Ultimate Texas Hold'em Pokertafel de Mega Jackpot gevallen. Een vaste gast won door zijn deelname aan het spel, inclusief jackpot... met een straight flush van ruiten 5, 6, 7, 8 en 9, ruim 94.000 euro netto. Fantastisch dat de Mega Jackpot bij ons is gevallen... en we binnen een week na onze heropening al zo'n grote prijs kunnen weggeven... Al een trotse uh, Martijn Moes, casino-manager van Holland Casino Zandvoort. Ga je uh, niet weg deze zomer, maar wil je alsnog heel veel plezier hebben van deze vakantie... doe dan mee aan de wekelijkse sportactiviteiten op diverse locaties in Zandvoort. In samenwerking met stichting plus.zandvoort heeft sportservice uh, Zandvoort uh, voor deze zomervakantie... een fantastisch sport- en spelprogramma opgezet waarbij je bijna iedere dag in de week iets leuks kan doen.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 en vanaf 1 september de regels omtrent te organiseren van evenementen versoepeld worden... zijn ze verheugd dat ze het toch in Zandvoort kunnen verwelkomen. Normaal gesproken zijn de zandsculpturen al vanaf juni te bewonderen. Dus vanaf 10 oktober zal dus voor de negende keer het Europees kampioenschap Zandsculpturen in Zandvoort van start gaan. Tot zover. Dankjewel, Albert Jan. Weer heel wat gebeurt de afgelopen week. En je hoort het hier uh, bij uh, CFM. En mocht je de radio uh, zeg maar, uh, niet aan hebben, staan we toch uh, op de hoogte willen blijven van de laatste nieuwtjes. Ook dat kan via onze app. De ZFM App. En hij is gratis te downloaden in de Play Store, App Store en Windows Store. Zoek even onder ZFM Zandvoort en download hem nu op je telefoon of tablet... en dan je op de hoogte van de laatste nieuwtjes. En luister je naar het geluid van Zandvoort waar je nu Yubi Ford hoort... en sing our own song. Zo warmen uh, iedereen een beetje op voor het uh, verjaardagsfeest van uh, vanmiddag van Wil. 80 <lacht> jaar van harte gefeliciteerd, want ook de Bee Gees uh, kwamen langs. Speciaal voor Piri, je hoorde Nou, dat klokje van mij loopt nog steeds goed, hoor. Precies, half drie, tijd voor het weer. Blijft het zo mooi, uh, meneer Vos? Nou ja, vanmorgen uh, was er een mix van wolken, zon en heel lokaal een buitje. Over het algemeen is het vandaag droog. En zelf vanmiddag, zoals u kunt zien, schijnt de zon flink. Dat moet ook wel, want Wil heeft een feestje op het strand. Er staat namelijk een matige noordwestenwind en het wordt 18 à 19 graden. Vanavond en vannacht is het opnieuw vrij koud met minima van rond een graad of 10. Morgen belooft het prima weer te worden met de mix van zon en stapelwolken. Het blijft droog en het wordt een graad of 20. Doordat het weinig wind is, voelt het aangenaam aan. Voor lang buiten zitten is het zondagavond opnieuw te fris, want het koelt wel weer snel af. De nacht naar maandag is het opnieuw maar een graad of 10. En na het weekend is het veelal 19 tot 21 graden en daarbij schijnt geregeld de zon. Maar dinsdag en woensdag is het ook bewolkt met een grote kans op regen. En vanaf donderdag is het dan wederom droog met langzaam oplopende temperaturen. Al dus Rico Schreuder. Nou, dat ziet er weer uh, mooi uit voor de komende dagen. Het weer is na te lezen op www.ricoweer.nl. Dank je wel, en wij zorgen voor de zomer hier in Zandvoort. ook de Zandvoortse radio is zonnig. Je hoorde hem, de single uit de jaren 80 begin jaren 90. De single van de zoekmachine en Maldon. Ja, afgelopen weekend was het een vervelend weekend voor Beach Club 10, Albert-Jan. Klopt, maar bij nader onderzoek zijn er geen aanwijzingen gevonden... dat de verwoestende brand bij Strand Beach Club 10 Zandvoort... afgelopen zondag is aangestoken. De oorzaak van de brand is niet met zekerheid vast te stellen, maar de politie gaat niet uit van brandstichting, zo laat een woordvoerder weten. Waarschijnlijk gaat het om een technische oorzaak. Afgelopen woensdag had onze collega Jaap Koper tijdens zijn programma uh, een interview met Bas Lemmens. We hebben het in twee delen geknipt. Tenminste, Jaap Koper heeft even in twee delen uh, geknipt over de stand van zaken, over uh, de, de sponsoractie en over uh, meerdere zaken die lopen.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 Uh, hadden we echt uh, gewoon uh, een hele leuke maal juli en uh, in juli ja laat ik voorstellen dat het weer natuurlijk ook weer niet onze uh, grootste uh, uh, fan was ja. maar in ieder geval we konden weer wat en uh, en en uh, zelfs met slecht weer ik had twee locaties of ja ik had twee locaties uh, letterlijk mm -hmm. uh, en en en en we hadden gewoon veel eten iedere avond weer en we gingen lekker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 berichtjes, appjes, maar ook die crowdfunding die gestart is door hele lieve vaste gasten van ons uh, ja. die uh, die die echt als een bezetende gaat waar je ja, wat ik net al zeg, je er sprakeloos van bent, mm -hmm. uh, dat je durf je in, eigenlijk in ergste dromen die nu uh, die nu gebeuren niet te bedenken dat.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 Echt alles en iedereen. En zo is het inderdaad. Zometeen meteen praat Jaap Koper verder met Bas Lemmers van Beach Club 10. Maar eerst deze, Stil in mei. Het is zo stil in mij Ik heb nergens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 Uh, ja ja ja heel eerlijk gezegd dat dat die uh, komt er pas als de verzekering zo direct zwart op wit zet wat wat wat ons uh, verteld is dus, oh, okay. uh, uh, dan, ja. dan, dan kan je dan kan je echt wat wat rustiger nadenken maar voor nu het is uh, ja het is wel een, uh, uh, het is het film uh, van links naar rechts van boven naar beneden waar we nu in zitten ja. zoveel dingen komen ons af maar voor ons, ik, dat, en dat wilde ik net zeggen, voor ons was het wel heel duidelijk, de knop, de, heel snel, de knop gaat erom. We hebben heel veel verdriet, heel veel pijn. Ja. Uh, ieder, iedere seconde dat we er weer naar kijken, dat we er doorheen lopen. verder ja. we ja. uh, Maar uh, de knop ging om en eigenlijk om ons ondernemende hart ging nog harder kloppen. Ja. En door alle steun van iedereen zitten we echt boordevol energie.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 Uh, het eerste wat ik doe dat met, met de show van Mango's is mezelf vastzetten in het mulle zand. Ja. Waarop vervolgens ik wel met Brett van Talassa. Die zegt, ik kom eraan, die me eruit sleept. Dus ja, nee joh, de samenwerking op het strand is heel erg hecht. Ja, ja. En dat geeft nu ook aan, Correndo zegt het eerste wat ze zeggen, wat, wat, wat ze zeggen, tuurlijk gaan we helpen. Ja. En, en, en toen wisten ze nog niet in welke vorm, maar wij wisten natuurlijk dat het oudere paviljoen, dat eigenlijk bij het casino zou opgebouwd worden, hm. ergens een loods ligt. En waarop zij hebben gezegd, natuurlijk, dat gaan we, dat gaan we doen. En in, in twee dagen is dat geregeld. Hm.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 Dan komen we je helpen, weet je wel. Er zijn zoveel oude strandpachters die alleen maar uh, een beetje mee willen denken en, en, je, en je willen ondersteunen. Het, het, het, het is echt onbeschrijfelijk hoeveel mensen uh, achter ons staan. Ja.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 De afgelopen woensdag sprak collega Jaap Koper inderdaad... met de eigenaar van Beach Club 10, Bas Lemmens. Bodien en Bas, heel veel sterkte. En mooi inderdaad dat Zandvoort gewoon achter zo'n ondernemer gaat staan... en zo'n actie, zo'n doneeractie. De teller stond net... Let op, Albert-Jan. Ja. 17.600 euro. Nou, ja, geweldig. Dus dat is een geweldig bedrag. Dat en, geweldig. Uh, ja, dat ja. zullen ze zeker nodig hebben voor uh, inderdaad het uh, opnieuw opstarten van Beach Club 10... Ik reed er net even voordat ik naar de studio ging rekenen... even langs, even pols hoog te nemen, om het zo maar even te zeggen. En, ja. uh, toen zag ik Sean uh, Lemmers uh, druk uh, met zijn uh, drillapparaat uh, terrassen aan ja. het uh, aanstampen uh, en Bas was er uiteraard ook. En, uh, heel veel mensen deck. waren daar aan het werk om de boel schoon te maken... en ja. klaar te maken om begin volgende week weer open te gaan. Tot zover het nieuws over Beach Club 10. ...van Train and Drops of Jupiter. En ja, zo is het alweer bijna drie uur. Gaan we op naar het nieuws en weer van drie uur. En daarna, als het goed is, de kwalificatie daar in Oostenrijk... ...op het circuit van Spielberg. En dan hebben we het over de GP van Steermarken zoals hij officieel heet. Dat zometeen. meteen.